van der Putten met het NOS-journaal. Bij het zijn binnen één dag vijftien doden gevallen... onder de slachtoffers zijn acht buschauffeurs. De eerste schietpartij was bij een busstation in het noordwesten van het land. Gemaskerde mannen schoten de chauffeurs die daar waren één voor één dood. Bij de tweede schietpartij in de hoofdstad Tecosigalpa Galpa vielen zeven doden. Het is niet duidelijk of dat ook chauffeurs waren. In Honduras zijn bussen, taxichauffeurs, chauffeurs vaak slachtoffer van afpersers... wie niet betaald wordt vermoord. In de Brabantse gemeente Steenbergen komt definitief geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van een raadsvergadering. Het college had voorgesteld om 200 tot 300 asielzoekers op te vangen. Maar daartegen kwam vorige maand fel verzet. Woedende tegenstanders verstoorden toen een informatieavond. De raad van Steenbergen heeft nu wel besloten om 100 asielzoekers... die al een verblijfsvergunning hebben, maximaal een half jaar op te vangen. Ook vanavond was er protest tegen de opvang, maar de avond verliep ordelijk. De reclame voor snoepjes van Rolo met de olifant is de populairste reclame van de afgelopen 50 jaar. De spot uit 1996 won de Gouden Loekie aller tijden. In de reclame plaagt een jongetje een olifant. Jaren later neemt de olifant wraak tijdens een parade. De spot won eerder al de prijs voor beste reclame van 1996. De Gouden Loekie aller tijden is uitgereikt vanwege het 50-jarig bestaan van de ster. PSV houdt kans op een plaats bij de laatste 16 in de Champions League. De Eindhovense ploeg speelde vanavond in Engeland met 0-0 gelijk tegen Manchester United. Als PSV over twee weken thuis wint van CSK Moskou, speelt de ploeg ook na de winter in de Champions League. Het weer nog vannacht, vooral in de kustgebieden nog buien. In het binnenland is het dicht bij nul. Overdag periode met zon, ook nog een bui. En het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met, met nu de nacht. So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 He's I'll I'm